Voorzitter Juncker van de Europese Commissie heeft weer hard uitgehaald naar de Grieken. Hij vindt dat de Griekse regering hem en zijn commissie schandalig heeft behandeld. Vooral de opmerking van de afgetreden minister van Financiën, Varoufakis dat de Europese maatregelen tegen zijn land een daad van terrorisme zijn... is bij Juncker verkeerd gevallen. We hebben flink met elkaar onderhandeld en het zijn de Grieken die zijn weggelopen. Zo ga je niet met elkaar om, zei Juncker in het Europese Parlement. Maar hij zei erbij dat hij geen Grexit wil. Om 1 uur begint in Brussel een vergadering van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Om 6 uur volgt een top van de leiders van de Eurolanden. De farmaceutische industrie gaat de kosten van dure medicijnen tegen kanker... zelf betalen als blijkt dat deze niet werken. De sector reageert daarmee op kritiek van een werkgroep van KWF-kankerbestrijding. Die riep de sector vorige week op verantwoordelijkheid te nemen... in het beteugelen van de kosten van dure medicijnen. Geneesmiddelen zijn vaak niet even effectief bij alle patiënten. Als een middel erg duur is, zoals bij nieuwe kankermedicijnen het geval is... worden dus onnodig hoge kosten gemaakt... Artsen gaan bijhouden hoe het kankerpatiënten vergaat en als het medicijn niet werkt, krijgt het ziekenhuis de kosten voor een groot deel terug. Consumenten ergeren zich aan verpakte groenten. Drie kwart van de mensen koopt liever groenten zonder plastic eromheen, blijkt uit een onderzoek in de opdracht van Voorlichtingsbureau Milieu Centraal. Consumenten zijn vooral tegen verpakkingen omdat ze dan minder goed de hoeveelheid kunnen bepalen. De verpakkingen zijn volgens Milieu Centraal juist nuttig. Het plastic biedt bescherming tijdens het vervoer en de groente is langer houdbaar. Het weer, bij geregeld zon wordt het 25 tot 30 graden. Vanmiddag en vanavond meer buien, mogelijk met onweer, waarna de warmte weer wegtrekt. Morgen wordt het 18 tot 20 graden, daarbij vallen buien afgewisseld met zon. Dit was het ZFM. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A9, Amstelveen ook maar, tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velzen, 2 kilometer. De N211, hoek van Hollandse Den Haag, is dicht bij Monster in beide richtingen, na een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 er was er ook een iemand vroeg bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, oude oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet je nog wel.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 Het is vandaag dinsdag 7 juli, de 188ste dag van het jaar. En de volgende 177 dagen tot het einde van het jaar. En vandaag in 1837, laatste doodvonnisvoltrekking in Zwolle. Albert Wetterman wordt opgehangen voor de moord op zijn vrouw. En vandaag in 1972. De Nederlandse regering besluit niet langer het gebruik van softdrukte, softdrugs te vervolgen, moet ik zeggen. En in 1978 de Salmons Eilanden horen onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. En vandaag in 1968 het attractieparken Legoland bilund opent zijn deuren. En vandaag in 1892 Janus Ooms wint als eerste niet-Britse roeier. De Diamond Scully in Henley, het officiële wereldkampioenschap. En vandaag in 1924, tijdens de Olympische zomerspelen in Parijs, wint de atleet Harold. Abrahams Goud op de 100 meter. En vandaag in 1974, misschien dat u nog kunt herinneren... Nederland verliest de finale van het WK voetbal met 2-1 van Gastland West-Duitsland. En vandaag in 1985, de 17-jarige toen 17-jarige Boris Becker... wint als eerste Duitser en jongste tennisser ooit het toernooi van Wimbledon. hem Zandvoort, de lokale omhoeven uit de badplaats Zandvoort... Muziek, daarvoor zit er natuurlijk aan uw radio gekluisterd. Mooie, oud-Hollandstalige muziek. Zo ook nu, de volgende dame. Geboren op 3 december 1932. Het is Corrie Brokke. Nederlandse zangeres en voormalige radio- en televisiepresentatrice. Als ook oude rechter Met de eerste plaats op het Eurovisie Songfestival van 1957... was ze de eerste Nederlandse die deze plek wist te bereiken. Ook won ze tweemaal een Edison. En dat was in 1963... 1995. U hoort er nu Corrie Brokken met de messenwerper. Iemand was een scherpe messenwerper in een heel mooi Russisch paak. Niemand wierp zijn scherpe messen scherper en met zo'n volmaakt gemak. Messenwerpen na zijn partner was zijn hoogste doel. En bij al dat werpen had hij nimmer het gevoel... Dat voorwerp zijn er Barber ook nog een groot hart vol liefde staak en als hij messen naar hasen meek soms zij for my Harmon. Van Ad van Hoorn, met zijn naam was Aagje, en daarvoor op verzoek het nummer waar we het Eurovisie Songfestival 1957 mee wonen. Corrie Brokken met net als toen, en daarvoor hoorde Corrieën. Brokken nog eventjes met de messenwerper. Cfm Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats van Zandvoort. De volgende artiest heet Robbie Edward, beter bekend als Polle Edward, geboren in Delft. Op 2 december 1948 is een Nederlandse zanger muzikant, tekstschrijver en componist. En in 1971 vormde hij het Nederlandse, de Nederlandse rockband Drama, die uiteindelijk twee jaar zou bestaan. En in 1973 besloot uh, Eduard om solo te gaan. En zijn uh, toenmalige manager Martin Stoeling had hem inmiddels voorgesteld aan Nico Haak. En uh, Eduard ging nummers schrijven voor uh, Nico Haak. En afhankelijk gebruikte hij voor zijn uh, Martino's pseudoniem uh, Lopik waard... Onder deze naam schreef Eduard samen met Peter Koelewijn het nummer Honky Tonky Pianissie. En later schreef hij ook nummers onder zijn eigen naam. En samen met Koelewijn produceerde hij in 1979 het nummer Ik Wil jou. Het nummer werd een bescheiden hit. En hierop richtte Eduard de Polle Eduard Band op. En u hoort hem nu met het nummer wat hij samen heeft gemaakt met Peter Koelewijn. Polle Eduard met Ik Wil jou. Zodat wordt het geen tijd om daar te vieren Er speelt vanavond in het buurthuis een band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 Hoedje, dat staat je goed. Geloof me kind, ik vertel je geen verhaaltje. Ik zie je liever met een hoed dan met sociaaltje. Bij sport en spel je kreult in de wind. Maar gaan we uit, zeg, weet je lieve kind? Zie ik je doelgaat met een hoed en dan?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 een nieuwe, nieuwe vraagje Stemt het paardje, onzo oh zo blij Want gebied de antwoord Dan een kus Ze zijn er keren bij Doe je ruimte met me moestje Als liefste niet, ja is ik hem mijn heren Jij ja, is een luipje, schuifje Zinig en mijn ja, is, ik zie je toch zo geren En zo blijft De wereld draaien Door de vluchtje romantiek Daarom vraag ik, zie de geheime heren met muziek. Daarom vraag ik, zie de geheime heren met muziek. U hoort de muziek van de spelbrekers met een medley van al hun grote hits. En daarvoor Ria Valk met helemaal oeps. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. De lokale omroep uit de badplaats van Zandvoort. Met iedere dinsdagochtend voor 11 tot 12 het programma Zandvoort uit Zandvoort... En dan neem ik u mee op reizen, terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. En dat alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo af en toe, als ik eens een keertje een beetje tijd heb tussen de muziek door... dan lukt het nog wel eens om het weer te doen. We gaan eens even kijken naar het weer voor vandaag. Vandaag wordt warmere lucht aangevoerd. De dag start als zonnig, maar al snel neemt vandaag de bewolking toe... Smiddag kunnen, smiddags kunnen er onweers bij ontstaan, met kans op hagel en windstoten. En voor de bijuit wordt het 24 graden in de kop van Noord-Holland, tot lokaal 30 graden in Limburg. En de wind is aanvankelijk zwak, matig en zuidelijk. Later op de dag draait de wind naar het zuidwesten en neemt ook aan de kust tijdelijk toe tot krachtig. Vandaag dus windkracht 6. Dat het weer voor vandaag, en dan gaan we weer snel terug naar de muziek. Onderweg zometeen wij nog groot met de. Travestie, Maar is die het orkest Jan de Vries met oude daaien. Oude daaien, oude daaien.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 kwam er een meisje dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verbraste al zijn centen en verkocht op plaats een knol. En de cowboy belandde in de cel. Oude oh, daaie, je jippie jippie. Oude daaie, jippie je jippie. Oude vier. jippie jippie je Oude je jippie hey, jippie. Oude daaie, jippie oh, jippie oh,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 Ramblers met Zeeman, oh Zeeman. En daarvoor hoorde je ook nog Pauw de de Groot met Travestie. De volgende zanger, geboren als Petrus Antonius Laurentius... roepnaam Pierre Kartner, geboren in Elst op 11 april 1935. En natuurlijk beter bekend als Vader Abraham... is een Nederlandse zanger, componist en producer... van een natuurlijk amusementsliedjes. En hij is de grote man achter het succes van talloze artiesten... in het levensliedgenre... En hij woont in Breda en hij heeft een heleboel synoniemen gehad. Onder naam als Pierre, Lord One de Headlines, de Letter Sets... Het Rood-Wit-Blauw Trio, De Aardbarretjes en Los Vatos. En nog veel meer namen gebruikte hij. En nu hoort u onder de, onder de naam Los Vatos met Bloot Is In. Marie heeft niets meer aan. Ze zegt dat mag voortaan. Want Bloot Is In... En oud is uit om naar een feest te gaan. Marie heeft niets meer aan. Ze zegt...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 Is in en aan, is uit om naar een feest te gaan. Maar die heeft niets meer aan. Ze zegt dat mag goed aan. Wat Zolang als er kan vuren zolang er een round-up zal zijn, zolang zingt de cowboy in Texas. Altijd een cowboy refrain. Cowboy, cowboy, zing maar een lied in de sterren nog. Cowboy, cowboy, zing voor je meisje bakker.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 Waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet daarbij de waterkant, daar bij de.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 White, met daar bij de waterkant. En ook hoor u nog de zingende zwervers voorbij komen met Cowboy. CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. Het zit er alweer bijna op. En als u nou denkt van, ik wil het programma nogmaals beluisteren... of u hebt een deel gemist, aanstaande zaterdag... tussen 1 en 2 in de middag wordt het programma nogmaals herhaald. Ik ben er volgende week dinsdag weer vanaf 11 uur... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan... Onder andere Helma en Selma. Met Valderie, Valdera. Misschien nog Johnny Hoes. Maar eerst hier Johnny Lyon Met Sofietje. Ik wens je nog een hele fijne week. Misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje. Op een Amsterdams Zij was Hollands. Als het gras. Als een molen. Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen: iets wat Cupido wel deed: dat ze mij meteen iets deed, meteen iets deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki en Londen.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 Sophietje is een lente symfonie. Zij dronk rondje met een rietje. Mijn Sophietje op een Amsterdamsterras. Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was. We leven de tijd van de leer. Dat zand voert, dat zand